3 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Noord-Korea zegt alle niet-aanvalsverdragen met Zuid-Korea op. Het communistische land reageert hiermee op nieuwe sancties van de VN-veiligheidsraad. Verder heeft Noord-Korea besloten de hotline met de regering in Zuid-Korea af te sluiten... net zoals de grensovergang tussen beide landen. De Veiligheidsraad besprak deze week de verschillende raketlanceringen... en de kernproef die Noord-Korea de afgelopen tijd hield... Als sancties heeft de Ve Veiligheidsraad Noord-Koreaanse bankrekeningen bevroren en reisverboden opgelegd. Net voor de stemming dreigde Noord-Korea met een preventieve atoomaanval tegen het Westen, omdat de VS op het punt zou staan Noord-Korea met atoomwapens aan te vallen. Zo'n 6000 mensen hebben gisteravond in het Gelredoom de laatste eer bewezen aan Theo Bos. De oudspeler en oudtrainer van Vitesse overleed vorige week aan kanker. Hij was 47. De aanwezigen zaten op de tribune die naar Bos is vernoemd. Even na zeven uur werd de kist het stadion binnengedragen. Er waren toespraken over Mr. Vitesse van onder andere John van de Brom, Nicky Hofs en Mark van Hintem. Uiteindelijk werd de kist onder de klanken van You'll Never Walk Alone het stadion uitgedragen. Theo Bos wordt vandaag in besloten kring gecremeerd. Een verdachte van een woninginbraak in Tilburg is uit een ziekenhuis ontsnapt. De man van 31 was woensdag aangehouden. Toen hij klaagde over pijn in zijn arm werd er een arts bijgeroepen... en die vond het nodig dat de man voor controle naar het ziekenhuis ging. Daar wist hij te ontsnappen aan de aandacht van de agenten die hem begeleidden. Hoe dat precies is gegaan wordt nog uitgezocht. De politie in Tilburg heeft een zoekactie op touw gezet om de inbreker terug te vinden.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 Astrid de Jong. 0800 1121. dat is dus het nummer voor al je vragen en je antwoorden. Mailen kan ook omroepmax.nl of even twi uh, twitteren via apenstaartje, Nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. Kom daar vooral een keertje een kijkje nemen. Uh, die chat is te vinden via omroepmax.nl slash nachtzuster... En dan eventjes links de chat aanklikken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Dus zoek vooral degene die het beste bij je past. En de makkelijkste weg blijft natuurlijk 0800 1121. Bel dat nummer vooral als je een antwoord weet op een van de vragen... die op dit moment nog openstaan. Uh, mevrouw Scholten is op zoek naar dat ene muziekje... dat ze op de DVD heeft staan... Het zou de Los Paraguayos kunnen zijn, hoorde ik van uh, Erik van der Weenamp. Dus uh, nou, mocht het je bekend voorkomen? het soort muziek wil ze ook graag weten. Titels uitvoerende 0800-1121. Rob van Geemert wil weten of de batterijoplader echt doorgaat met laden... als de batterijen al vol zijn en je verplaatst de batterijen... want dan gaat bij hem het lichtje weer van groen op rood. En waarom je batterijen helemaal leeg moet laten zijn voordat je ze weer oplaadt... En hij vroeg dus ook of het ding stroom blijft geven als er geen batterijen meer in zitten, maar wel de stekker in het stopcontact zit. Ina van der Molen wil weten waarom men haar in slotenvaart allemaal zusje noemt, noem noemen, nee noemt, ja haar noemt, haar noemen. Waarom men, er, nou goed, waarom ze in slotenvaart zusje wordt genoemd. Uh, Richard Bende wil weten waarom kinderen heel makkelijk in spiegelschrift kunnen schrijven. Hans Peperkamp wil weten wie de ontdekker is van het magnetisme. Robert Verkade vraagt zich af of er na hak... ook andere bedrijven zullen komen met een makkelijker dekselsysteem. En Richard van Parere die vraagt wat nu precies het verschil is... in hersenactiviteit bij mannen en bij vrouwen. Meneer Joop wil dus graag het gokken op koersdalingen op de beurs afschaffen. Waarom doen we dat niet, vraagt hij. En Thomas Hoorn zojuist vraagt zich af waarom tennistoernooien open in de naam hebben staan, als hij niet mee mag doen. 0800 1121. Oh, I see. Well played, These two boys really need business today. 40, 15. Out. out. What? Out. What? The ball was out. You got to be kidding. The ball's in. Everyone can see that the ball's in. Choke dust. Everyone. Wake the line uh, she's having a nap Screwball, call yourself an umpire, you're a screwball Play on, you're being rather naughty, kindly play on Fit to be a human being. I was talking to myself. Oh ja, dat zei hij ook nog. John McEnroe's inspiratie voor het liedje Chalk Dust van The Brad. Waarin die. Nou ja, uitspraken van McEnroe, die nogal af en toe wat uh, agressief op de baan kon staan. werden gebruikt. Dat was mooi. De uitspraak was natuurlijk: there was Chalk Dust. Uh, want hij zag de krijtlijn, zag hij een heel klein beetje stof vanaf komen. En dus was de bal uit, want hij kwam dus over die lijn of op de lijn. Ja, prachtig blijft het uh, om het liedje terug te horen. En dat gaat natuurlijk helemaal over tennis. En die vraag van Thomas gaat er ook over. Waarom staat er open in uh, een heleboel toernooien als het niet iedereen er aan mee mag doen? 0800-1121. Stefan Smit, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Hoi. Over ja, het, uh, het sport met open. Ah, nou, dat doe je dat, snel, ja. Ja, dat heeft gewoon te maken met uh, dat het voor uh, meerdere nationaliteiten is. Oh dus ja, het, uh, het is natuurlijk niet, als je hebt de Australian Open, dan is het niet alleen, het alleen voor, voor Australiërs. Australiërs. Oh is, ja. En dat is met Schaatsen bijvoorbeeld. Je hebt het uh, Nederlands kampioenschap uh, Schaatsen, dat is alleen voor Nederlanders. Nee, dat er een Nederlands kampioen komt, maar je hebt bijvoorbeeld ook het uh, Open Nederlands kampioenschap. Dat mogen ook anderen. Bijvoorbeeld natuurreis mag de andere nationaliteiten meedoen. Nee, nou, dat is eigenlijk inderdaad heel logisch. Ja. Nou, hè, nou dus, uh, kunnen we de vraag van Thomas weinig. lekker als beantwoord uh, beschouwen. Dus dat ruimt weer lekker op. Nou, ja, en ben jij net als de moeder van Thomas zo'n tenniskijker? Of dacht je van nou, ik weet het. Nee, nee, nee, dat niet. Maar uh, ja, je hoort het nog bij meerdere sporten. Het, uh, ja, dus, uh, het, uh, het uh, kampioenschap of wereldkampioenschap. Nou. Een stukje algemene kennis, daar zit ook wel wat Ja, in. precies. Okido. Ja. Nou, staat genoteerd. Dankjewel, Stefan. Ja, groetjes. Hoi. Hoi. <laughs> Zo eenvoudig kan het zijn en ik kan weer een vinkje bij een vraag zetten. Uh, Menno Nijland. Ja, morgen. Hallo. Hallo. Nou, zeg nou, het eens het ging uh, over de, uh, de opladen van de telefoon. Nee, van de batterijen. Uh, ja. Nou ja, dat er dat zit ook een batterij in, in de telefoon. <laughs> ja, ja, uiteraard, uiteraard. Ja. Nee, maar goed, het, uh, wat die man uh, ook al uitprobeerde te leggen, wat hij heel snel deed. Uh, als je de kraan aandoet, ja. dan komt er water uit. Ja. Nou, als je de lader in het stopcontact doet, ja. komt, er stroom, komt er stroom door. Uh, waar de stroom dan heen gaat, dat maakt even niet uit. Of er nou batterijen in zitten, ja of de nee. Maar uh, als je de kraan open doet. Dan gaat het water of in een kom die je eronder hebt staan, of in de gootsteen. Dat maakt voor het water niet uit. Nee. Nee. Maar betekent dat dat op het moment dat ik mijn batterijlader met in het stopcontact doe? Ja. Dat er dan stroom uit mijn batterijlader in de nee, kamer gaat... stroomt? <laughs> nee, nee. Ik de... weet wel dat het nee is, maar waarom niet? Nou, omdat de stroom die gaat van het ene puntje wat in het stopcontact zit naar het andere puntje toe. Ja. En als daar dus batterijen tussen zitten, ja. uh, in die houder zitten, gaat dat stroom door de batterijen heen. Ja, maar de vraag is dus: wat gebeurt er als je je batterijlader zonder batterijen in het stopcontact steekt? Zover was ik nog niet. Oh. <laughs> als, je, als je dat dus niet doet, nee. uh, er, er blijft altijd een, een stroom opstaan. En wat die man dus uitlegde, dat is dus 32, uh, wat? Of, uh, 32 volt. Ja. Uh, uh, ja, volt. Ja. 32 volt. Ja. Dat is dus uh, een, klein, een klein beetje stroom. Als je de batterijen erin doet, ja. gebruikt hij 230. Ja, oké. Okay. Maar die, die 32 volt is dan waarschijnlijk voor het legtje. Ja, Nou, voor het ledje en nou ja, voor het uh, ja, voor het gebruik van het apparaatje, want er zit een, een, een klein uh, ja, transformatortje in die ergens de stroom van, hè, wat, wat binnen uh, wat daar binnenkomt, die moet je natuurlijk in die batterijen te krijgen. Ja, ja, maar nou, dit, dit, dit, als je, als uh, je uh, dus uh. dat grote stroom die grote stroomhoeveelheid die jij dus binnenkrijgt op dat apparaatje in die batterijen moet gooien, dan ontploffen je batterijen. Dus die dat moet omgezet worden naar een kleinere voltage en wattage. Dat gebeurt dus door een heel klein apparaatje wat in die oplader zit en die gebruikt altijd een, een heel klein beetje. Oh. Behalve als je de batterijen in doet, dan gaat hij op vol vermogen. Oh, en als je batterijen vol zijn, dan gebruikt hij weer 32 volt? Dan, ja, en dan zie je dus het ledje dus op groen springen. Ja, precies. Ja, het ledje. Precies. Oh, dit is, uh, ja. En als je ze er dus, uh, een tijdje, de batterijen er dus een tijdje uithaalt... Ja. Uh, en je legt ze ook al leg je ze even neer of je verwisselt ze weer na een paar minuten... Ja. en je doet dus ze er dan weer in, ja. dan moet die... Uh, dat apparaatje dat moet eerst bij die batterijen weer gaan testen om te kijken of ze helemaal vol zitten. Oh. En daarom duurt het dus ook een tijdje voordat hij dus dan weer automatisch op groen gaat springen. Van oh, we zitten wel vol. Oh, oké. Okay. Hij moet eerst getest worden. En ja, daar gaat wel een paar minuten overheen. Want hij moet eerst alles weer naar binnen zien te krijgen, zeg maar. En dan zegt dat die, die batterij dus in één keer van oh, ik zit, al, ik zit al vol. Oh ja, dan moet ik op groen springen. En, en, is, en, en hoe zit het dan nog met dat een batterij helemaal leeg moet zijn... voordat je hem er weer in kan doen? Dat hoeft niet. Oh, Maar het is wel beter om, uh, voor de, uh, de duur van de batterij. Maar waarom dan? Uh, um, goeie vraag. Ja, <laughs> dat, ja, dat is heel, heel moeilijk uit te leggen. Oh. Als, uh, nou, als je dat water in een kom doet... En je haalt het er voor de helft uit, ja. dan gaat er ook minder uh, data weer in natuurlijk. En dan ja. gaat er ook de helft maar weer in. Ja. Nou, als je dat bij de batterijen doet, dan ja. wordt dus de onderste helft zeg maar, van die batterij, wordt dus niet meer gebruikt op een gegeven moment. Nee. En wordt dus een, ja, een beetje moe, zeg maar. Oh. En die zegt dan van nou uh, voor de volgende keer, als je gebruikt toch maar de helft, ik hoef toch niks te doen. Nou ja, dat zal je in het begin niet merken. Maar na, na een aantal maanden, bij een ge intensief gebruik van een batterij, zegt die batterij gewoon van, nou, ik hoef toch maar voor de helft, ja, Want jij gebruikt altijd alleen maar de helft. <laughs> ja. Dus die, die zegt gewoon van, uh, ik, uh, ik ga lekker op de bank liggen voor de helft. En de andere helft, die werkt wel. Ik wist niet dat batterijen zo'n uh, werkschuwtuig was. <laughs> dat vind ik ook niet. Als je ze goed aan het werk gebruikt, houdt, dan, uh, ja, ja. Okay. Ja, precies. En mocht een batterij uh, uh, zover zijn dat hij dus inderdaad heel snel leeg gaat... Mm -hmm. uh, wat met mobiele telefoons wel uh, het geval is... omdat hij bijna dagelijks aan de lader wordt gelegd... dan kan het wel eens handig zijn om zo'n batterij in een plastic zakje te doen... Ja. en die dus helemaal luchtdicht te doen, ja. proberen te krijgen... en dan in de diepvries leggen voor een nachtje. Echt? Ja. En dan schrikt hij wakker. Ja, op een of andere manier wel, ja. En krijgt hij het en, koud en dan het, denkt hij: ik kijk wel beter uit. Ik ga me wat beter gedragen. Ja. Nou, ik denk het, ja. Ik ja. denk dat hij dat, hij dat zo. Uh, inderdaad, uh, zoiets denkt. Ik begrijp maar, dat dan, ik de batterij een beetje simplificeer hier op radio 1. Maar ik, dit, het, ja. op een of andere manier wordt het me wel heel duidelijk. Ja. Nou ja, dat is toch de bedoeling van het programma, toch? Ja. oh ja, dat is waar ook. Nou, Meno, de, de, de, we zijn goed bezig samen. Dank je wel. Ja, precies. Nou, en over die hakdekseltjes uh, kan ik ja. dat ook nog wel eventjes hebben. Die... Uh, er zit inderdaad wel een patent op, uh, op die dekseltjes. Ja. Yeah. Um, uh, en de dekselfabrikant van Hak yeah. heeft met Hak een contract gesloten dat ze dat niet op andere potjes gaan doen. Yeah. Ja. Zo werkt dat. Ja, en er zit inderdaad een patent op. Nou ja, ik weet niet hoe lang dat allemaal duurt. Zoveel, Zoveel weet ik dan ook weer niet. Maar ja, uh, de, de, daar zit uiteraard een patent op. Want dat is wel verdraaide handig, inderdaad, dat ze dat gedaan hebben. Daar hebben ze wel een aardige goede set mee gedaan. Verdraaide handig is nog een mooie verwoording in deze dekselse <laughs> ja, kwestie let, let, in, in deze doen, dekselse ja. kwestie Maar um, um, um, wat ik. Want, want gewoon überhaupt het systeem wat wij allemaal een beetje onhandig vinden, omdat je met een theedoek altijd dat dekseltje eraf moet draaien. Ja. Dan zou je ook kunnen denken dat degene die dat het eerste bedacht heeft, heeft afgesproken met de fabrikant van Yamaho, ja Dit handige systeem ga je niet toepassen voor andere mensen. Nou ja, kijk dat die deksel er zo vast op zit. Dat ligt niet aan de dekselfabrikant. Hoor. Nee, maar het hele systeem van zeg maar de, de rondlopende uh, de glazen uitstulpingjes en rondlopende. Ja. Uh, nou ja, zeg maar het systeem van een draaideksel. Ja. Dat is ook wel een systeem waarvan, waarvan iedereen het ook doet. Uh, ja, omdat je het waarschijnlijk bereidingsproces niet anders kan krijgen... om die potjes luchtdicht te krijgen. Ja, maar ja... Kijk, wat er vroeger gebeurde met het wekken... Ja, uh, nou, door mijn oma nog veel vroeger gedaan. Ja, nu niet meer, maar uh, ooit. Mm -hmm. Nou, uh, ja, dat werkt hetzelfde met die potjes... Het gaat er heel heet in en daardoor trekt hij zo'n soort vacuüm. En daardoor is het zo lastig. Ja, en als je een klap aan de onderkant geeft, dan gaat dat vaak al een stuk makkelijker. Ja. Want dan schrikt de deksel. Ja, gaan we weer? Ja. Het is ook we allemaal in potmatten. Ja, en, en dat wil vaak inderdaad wel helpen. En nou, als dat niet helpt, een, een, een vork uh, wil er ook nog, als je die er eventjes onder zet of een ja. mesje, ja. dan komt er lucht bij. En dan gaat die ook makkelijker. Ja. Ja, en dan kun je erom? toch gewoon een goedkope deksel kopen. Ja, goed. Het, uiteraard. Ja. Ja, goed. Okay. Je hebt daar ook wel van die uh, knijpdingen uh, die je erom kunt zetten. En zo ronddraaien. Ja. Net, zo, net zoals bierflesjes openen. Zeg maar, zo'n soort opener heb je wel. Ja, ja. ja goed. Nou, ik dus, vind het ik, toch ik mooi bedacht. het altijd met de hand. Ja, proberen kan altijd. Nou, Menno, dank je wel, hè? Ja, graag gedaan, hoor. Goeienacht nog. Ja, jij bent er goed. uit nee. Dat ga ik mijn best voor doen. Ja, dag. Oké, okay. dag. doei. Hallo. Hallo, dag. Hans Wekenstro. Dat ben ik. Hallo, ah, zeg ja. het eens. Ja, ik denk, eh, misschien zit ik op een dode spoor. Ik wacht alleen half uur. Ja. En het is, ik eigenlijk reageer ik nooit op deze programma's. Ik luister wel eens. Oh. Maar eh, ik heb, eh, ik denk, ik ga het nou toch een keertje doen. <laughs> en eh, ik heb antwoord op drie vragen in ieder geval. Nou, dat schiet lekker op. Laat uh, ik beginnen met de muziek. Dat is een harp wat je hoort in de muziek. En een van de mensen die terugbelde met een antwoord, zei dat volgens hem. De trio uh, los Paraguayos was. Ja, yeah, Los Paraguayos. En dat klopt, dat is trio Los oh. Paraguayos, Zuid-Amerikaanse trio uit Paraguay. En in Paraguay. Want Zuid-Amerika is niet alles hetzelfde. Er zijn verschillen ook in de muziek. Uh, dat, wordt, uh, dat werd in de traditionele muziek uh, vaak uh, een harp gebruikt. Dat ja. wordt nog steeds, denk ik. En vandaar dat uh, trioloog Paraguayos die waren goed herkenbaar aan het gebruik van een harp in de muziek. Oh. Ze waren allemaal top in rond de 60e jaren... En uh, in de 70 jaren waren ze waarschijnlijk ook nog steeds met die muziek bezig. Maar die platen zijn nog in omloop. Het zou kunnen zijn dat de muziek die je hoort van hen is. Maar het kan natuurlijk ook een andere groep zijn. Maar is er dan een naam voor die muziekstroming? Behalve dat er een harp in zit? Nee, nee hoor. Het, uh, het is gewoon. Trio Los Paraguayos is gewoon een groep die zo heet. Het Trio, daar waren dus drie muzikanten. Ja, waar dat is één leuk keer in een soort harp. Speelde. Okay. En die zongen er ook bij. Hier hoor je van wat ik hoorde. Uh, geen tekst, maar uh, het had ook een gezongen melodie kunnen zijn. Dat is, uh, dat is eigenlijk uh, Trioloog Paraguayos, is het mogelijk. Het kan ook een andere uh, muziekgroep zijn. Uh, dit zo te horen, dat is wel de muziek uh, daar vandaan. Okay. Dus dat kan heel goed. En dat is gewoon een harp. en kwam uh, ja, qua grootte ook ongeveer dezelfde standaard uh, model wat je vaak ziet bij harpmuziek hier bij uitvoeringen. Maar als mevrouw Scholten een heleboel cassettebandjes met deze muziek wil hebben... kan ze niet naar de, de cassettebandjeswinkel gaan en zeggen van... nou, ik wil graag alles met een harp. Uh, nou, ik denk dat ze gewoon moet kijken bij uh, wereldmuziek. Ja. Uh, nou, Paraguay, Zuid-Amerika en dan Paraguay. Ja, die kant op. Uh, wat je ja. ook kan doen is, en ik weet zeker dat als je gaat... Uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, iTunes... Of, eh, of gewoon Google, nog eh. Ja. Dan kom je vanzelf waar je mogelijk die muziek nog kan krijgen. Ah, oké. Okay. Het zal niet meer op bandjes zijn, maar op cd's. Ja, nou dat lijkt me ook in veel praktischer. Ze, in Amerika, in de Verenigde Staten kun je vaak al die Zuid-Amerikaanse muziek, waarvan de muzici vaak niet eens meer leven, die kun je alsnog eh, op cd krijgen. Oh, gelukkig maar. Nou, maar iTunes heeft ook veel. Kijk, nou. Maar wat is de muziek? Dan een andere iets, ik vind fenomenaal de reacties van sommige mensen, want ik heb lang moeten wachten, dus ik heb veel antwoorden gehoord intussen, ja. op twee zaken. De een is de magnetisme en de andere is uh, het opladen van batterijen en laders en het gebruik van stroom. Ja. En het is toevallig uh, mijn vak, dus ik kan daar misschien wat verhelderend in werken. Maar wat, wat is dan je vak? Ik ben elektronicus. Ah, kijk, dat is mooi. Ja, elektronicus. Ja. En niet zo jong, meer, dus, uh, dus een bekekingen. ervaren elektronicus. Ja, nou ja, goed, dat is niet zo belangrijk, want er zijn leger van natuurlijk in het land. Nou. Maar, uh, wat ik merk is dat de mensen die daarop gereageerd hebben, die, die, die, die voelen het dan. Uh, ze zitten allemaal een beetje in de buurt, maar het, het, het, het werkt verwarrend, Men maakt vaak de vergelijking bijvoorbeeld bij de laders. Met, met watersystemen, en dat is uh, iets wat in uh, scholen ook vaak gebruikt wordt. Maar dat, uh, dat leidt hier niet tot, tot uh, duidelijkheid. In kan nee, en water, water en werken. elektriciteit gaan in principe slecht samen. Okay, ja. Het is heel eenvoudig. Alles wat je aansluit in huis... want ik ga het een beetje vereenvoudig vertellen, zodat het ook begrijpelijk is... Uh, alles wat je aansluit op een stopcontact... Ja. ...is uh, mogelijk een apparaat wat dus werkt op elektriciteit. Het lijkt me nou, op zich wel praktisch. Het lijkt me wel logisch. Ja. Nou, en als je een schakelaar op hebt dat uit en aan is... Ja. ...dan weet je zeker dat als die uit staat, dan gebeurt er niks. Het apparaat werkt niet. Maar dan is tussen inderdaad de ene gaatje van de stopcontact en de andere... ...geen mogelijkheid tot het kunnen stromen van elektrische stroom. Ah, Kijk, mensen zeggen, en dat is ook misschien uh, iets wat ook verhelderend werkt, mensen zeggen, oh kijk uit, daar staat stroom op. Ja. Nou, stroom staat niet op. Stroom gaat vloeien als er een verbinding wordt gemaakt van de ene punt naar de andere. Dus als een peuter één vingertje in het stopcontact steekt, dan is er nog niks aan de hand? Behalve als die op blote voetjes is en je hebt een plafuizenvloer oh. en, je, en je raakt toevallig van de tweede draad de draad, waar de eh, fase op staat. En fase betekent dat dat is de aanvoerdraad van stroom. En die aanvoerdraad van stroom, als die dus een verbinding krijgt, bijvoorbeeld via een gloeilamp of via dat kind en de vloer, ja. eh, krijgt die toch verbinding met de andere draad. Oh ja. Ook Heel, en dan gaat er een stroompje vloeien. En dat okay. is natuurlijk heel gevaarlijk, want als die stroom meer is dan 30.000 ampère, dan kan dat dodelijk zijn oh. voor de mens. Vandaar dat aardlekschakelaars, ja. Aardlekschakelaars die klappen eruit, die gooien de spanning eruit, de elektrische spanning eruit, op het moment dat er een stroompje vloeit van meer dan 30 milliampere. En dat is, de, omdat, eh, dat is om te voorkomen dat de persoon die mogelijk dus uh, uh, het apparaat aanraakt uh, elektrocutie uh, ondervindt. Oh. He, maar, maar goed, dus je moet dus een circuitje maken, en een doorverbinding maken... zodat er stroom kan vloeien. Want op die stopcontact staat spanning op. Dus je kan wel zeggen van kijk uit, daar staat spanning op. Oh ja. En dat is 230 volt in Nederland. Oké, okay. dan ja? zeggen we het nou. in ieder geval voortaan goed. Ja. Nou, dus zodra je wat aansluit of je, had je twee vingers heen of weet ik veel wat... zodra de stroom kan gaan vloeien van de ene gaat naar de andere... van de fase naar de andere kant. Dat noem je de nul-aansluiting, omdat dat eigenlijk... daar staat normaal... dat is eigenlijk de terugvoer eh, eh, aansluiting. Dan vloeit er een stroom. En hoe meer stroom vloeit... Ja. hoe meer je eh, elektriciteitsrekening wordt. <laughs> eh? En die stroom, die hoeveelheid stroom, die wordt... Puur en alleen bepaald door de weerstand van het apparaat die aangesloten wordt, de weerstand die, die biedt aan die stroom om te kunnen vloeien. Dus een, uh, een, een, een straalkageltje, daar gaat een flinke stroom doorheen. En zeg maar dat, dat je een 200, 2000 watt kageltje op hebt staan, dan vloeit er 10 ampere op dat moment. En 10 ampere, nou ja, dat zet. Kijk, nou dan ga ik onnodig uh, ver, maar. Dat is een, een, een groot gebruiker, zeg maar, of een magnetronoven of een wasmachine. Maar een, een, een, een ledlampje bijvoorbeeld, die gebruikt bij ja, ja, twee, twee ja. duizendste ampère oh. om te gloeien, om licht te geven. Vandaar dat ledlampje zo zuinig zijn. En ja. die proberen ze ook in de woningen zoveel mogelijk te passen. Want dat kost heel benig natuurlijk op die ja, manier. Ja, ja. En, eh, en, en worden die lampjes in een zaklantaarn, die LED lampjes, die zie je ook tegenwoordig heel veel in zaklantaarns gebruikt worden. Waarom? Die geven veel licht, terwijl ze heel weinig stroom gebruiken. En dat betekent dat de batterijen die je in een zaklantaarn. die, je, die gebruik je als, je als de elektriciteit uitvalt of als je iets moet zoeken. maar die gebruik je niet continu. Nou, dan gaan die batterijen op die manier gaan ze gewoon vreselijk lang mee omdat de ledjes die gebruiken zo, zo erg weinig stroom. Ja. ja en dan, dat is dus spanning en stroom. Dat zijn twee dingen die je uit elkaar moet houden. Op een stopcontact staat spanning op. Ja. En er gaat een stroom vloeien op het moment dat je daar iets op aansluit en aanzet. Want als je een schakelaar op uit staat, dan vloeit er ook geen stroom. Nou, kijk. Maar nu even naar de batterij. Een batterij, ja. dat is een. een, een, een of het nou een ronde batterijtje is of een knoopcel doet er niet toe. Een batterij is een, een, een, een, een, een stukje apparatuur uh, wat chemisch werkt en hoe die ook opgebouwd is, niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat daar elektriciteit in uh, opgeslagen kan worden. Ja heb je een alkaline batterij, die zijn niet oplaadbaar. Die, die kun je gebruiken en op het moment dat die leeg is, moet je die weggooien. Die moet je nooit in een uh, oplader doen, want die zijn daar niet voor geschikt. En dan heb je oh. kans, dus die worden heet en dan heb je kans dat die explodeert en dan heb je gewoon oh. een landinghuis. Uh. Dus alleen maar batterijen waar oplaadbare batterijen op staat, dat die oplaadbaar zijn. Dat kan zijn nickel cadmium. Ja. Dat zijn de twee metalen die daarin gebruikt worden. Je hebt tegenwoordig de metaal-hybride batterij... Dat, dat is beter dan die nickel cadmium, dat is eigenlijk de oude type batterij. En zo heb je verschillende type batterijen. Je hebt ook lithium batterijen, dat zijn vaak die knopen. Oké, okay, maar Hans, we moeten nu een klein iets korter nou, ja, samenvatten, anders het, dan... Kort dan... dan... samengevat het volgende. Ja. Men heeft het over transformatoren en zo, dat is allemaal van vroeger. Als je een ladertje hebt, bij je fototoestellen, of je, je mobiele telefoon... Dat is een stukje elektronica, en daar zit geen transformator meer in. Daar komt die 220, daar wordt het op aangesloten in de stopcontact. Ja. En die zet op een elektronische, vernustige manier zet die de spanning om naar een spanning van 5 volt of 12 volt. En dat is de spanning waar het toestel, wat je wil eh, laden, eh, op eh, werkt. En nou is het zo dat als, batterijen, eh, als het dat toestelt, zeg maar, de batterijen in het toestel niet vol zijn, dan kan de lader die batterijen gaan opladen... en dan gaat dus een stroompje inderdaad door die lader lopen... zolang ook die batterijen opgeladen worden. Op het moment dat de batterijen vol zijn... betekent dat die spanning van de batterij net zo groot is... als de spanning die aangeboden wordt. Dan kan er dus geen stroom meer vloeien, want het is vol. En dat, dat, de lader die weet dat en die weet van... hé, hey, de batterijen zijn vol... En dan schakelt die gewoon de laadproces uit. Het enige ja. wat die kan doen als je een goede lader hebt... is dat die een hele kleine stroompje gaat laten vloeien... door de spanning iets hoger te maken dan nodig. En dat noem je de druppellading. Zodat uh, die batterij op het moment dat die gebruikt wordt... dat die ook nog steeds vol is. Al is het maar een maand geleden. Maar en zolang die in de lader blijft, dan wordt die op spanning gehouden. Zou je dat niet doen een batterij die je oplaadt en dan in een laadje legt... een batterij, alles voor van batterijen... die hebben, de ene meer dan de andere, een zelfontlading. Dat is inwendig in de batterij. Dus op die manier, door hem in de lader te houden... dan blijft die batterij 100% geladen. En dan zie je wel een lekje branden vaak. Rood als die aan het laden is. En Vaak heeft de fabrikant van de laadapparaatjes zo gemaakt... op het moment dat die batterij vol is, dan geeft hij een groene... Letje, die geeft uh, licht. Hans? En dan weet je van die vol. Maar het enige wat Dan gebruikt, van de lader, ja. is de stroompje die door de Letje gebruikt wordt. dat dan praat je over zo'n 2000 gram per. Nou, dat, dat kost in euro helemaal niks nog. Ik ga de batterijenvraag nu echt volledig wegstrepen, als je het goed vindt. Ja, en dan de magnetisme. Ik, ik, kan, dan een geloof ik, echt, ik wil ook het liefste dat er nu weken niets meer over batterijen gevraagd wordt. Nee, precies. Maar dit is ja. echt het verhaal dat je ook, <laughs> volgens mij als je een beetje Googelt, kom je daar ook achter. Magnetisme ja. heel eenvoudig. Ja. De eerste mensen die het uh, magnetisme gebruikten, wisten nog niet precies hoe het werkte, waren de Chinezen, want die hadden toen, echt, voor Christus, die hadden al kompasjes om voor de richting te bepalen. En dat komt omdat de aarde. Die heeft een noord- en een zuidpool magnetisch. En als je een, een stukje metaal hebt en die ga je wrijven, dan krijg je een bepaalde lading. En dan wordt die ook magnetisch. En zo'n naald, die heeft dan een noord- en een zuidpool. En die gaat in de richting van die magnetische Maar wie heeft het daar. ontdekt? Dat is de vraag. Maar de, de echte ontdekking is veel later. Dan moet je terug gaan zeggen. Maar redelijkerwijs, eigenlijk ben je het ontdekt. Wie, Hans? De... Wie? Ontdekking, ja. Nou, Max wel kan het. Ze claimen, verschillende mensen claimen dat. Ja. Dat zijn Maxwell, dat is Oersted. En zo heb je een paar van die mensen uit de tijd van uh, het begin van de, van de verbindingen, van telefonie en noem maar op. Men ontdekte gewoon, en dat, daar gaat het om, heel eenvoudig, men ontdekte dat als er een elektriciteit, een stroompje, door een koperdraad uh, vloeit, dan ont, die wekt rondom die draad een magnetisch veld. En als je daar een stukje... Een op de, oh, de, de, een he, op Hans, ik kan niet meer. Nee, oké. Okay. Ik zit maar, volledig aan mijn tax nu. <laughs> <Nee>. Maar <laughs> zeg, zeg maar, Maxwell, uh, ja. Boersted, uh, dat zijn mensen die uh, die, ja, die, die, die claimen dat. En, en, en dat is ook maar goed. Maar er waren meer mensen die waren met uh, magnetisme bezig. En wie de echte ontdekker is, dat is, uh, het is allemaal ongeveer vaak in dezelfde periode geweest. Ja. Dus, ja, dat is het. Dankjewel, hè. Het was ja, het wachten natuurlijk. wel waard, of niet? Ja, nou, ja. Ik, ik, ik, hoefde, ik hoefde mezelf het verhaal niet te vertellen. Maar, ik, maar ik, ik ben wel blij dat het kwijt komt. Want over die elektriciteit zijn zoveel uh, van die uh, broodje en halen, Terwijl ja. het eigenlijk niet zo moeilijk is om uit te leggen dat het toch begrijpelijk is. Nee, dan doe ik nu het licht uit. Oké. Okay. Dag, nou, Hans. dan. Da. Hey, dag. Dag. De dijk.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 Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. Te veel mensen, te veel zinnen, te veel woorden voor een mens alleen. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit. I'm not the in of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 Nou, en dan is het licht uit en dan stroomt er dus geen uh, stroom meer. Nou goed, het was volstrekt duidelijk wat Hans zojuist uitlegde. Uh, daar ga ik tenminste van uit. 0800 1121, als je een antwoord weet op de vraag van meneer Joop. Of we niet gewoon moeten afschaffen dat mensen kunnen gokken op koersdalingen op de beurs. Omdat dat negatieve gevolgen zou hebben. Uh, Robert Verkade wil weten. Oh nee, dat is, is ook wel een beetje beantwoord. Nou ja, mocht je daar nog over willen bellen. Of uh, kans is dat na hak ook andere bedrijven zo'n handig uh, dekselsysteem gaan invoeren. Waarbij je geen kracht meer hoeft te zetten op een draaidekseltje... Um, Richard van Pareren wil graag weten wat het verschil in hersenactiviteit is... bij mannen en bij vrouwen. Richard Bende wil weten waarom kinderen zo makkelijk spiegelschrift kunnen schrijven. En Ina van der Molen wil dus weten waarom uh, men haar in slotenvaart zusje noemt. Um, ja, dat zijn ze zo'n beetje. Dus nieuwe vragen zijn ook welkom via 0800 1121. Henk van der Veen, goeienacht. Ja, dag, Acer. Hallo. Heb je je batterijen opgeladen? Nou, ik geloof het wel, maar ik denk dat ik gewoon nog op 32 volt sta, hoor. Ik had nog een kleine aanvulling, maar die geef ik maar niet. Nee, hè? Nee. Nou, ik, het kan wel even, denk nou, ik. Nou, vooruit. Maar ik zit redelijk aan mijn batterijenlimiet, nou, hè, voor de, vandaag. Een onderdeel van de vraag was, van, van, uh, was, waarom moet je ze helemaal leeg laten lopen? Ja. Nou, dat zijn vooral nikkel cadmium batterijen dat staat erop. Oh. En die hebben een geheugenwerking. Dus als je die iedere keer eh, 30% leeg laat lopen, dan blijft er 70% in zitten. En dan gaat die batterij dat na een verloop van tijd onthouden. En dan heb je nog maar 30% vermogen over op een gegeven moment. En daar zijn die nickel metal hybride batterijen voor in de plaats gekomen. Die hebben die uh, geheugenwerking veel minder tot helemaal niet. En inderdaad, wat die meneer ook al zei, je hebt tegenwoordig die lithiumbatterijen, die zitten onder andere in die Boeing 777, waar ze zo'n probleem mee hebben... die uh, nu aan de grond moeten ja, blijven. Ja. En dat is eigenlijk het verhaal. Verder laat ik het erbij. Ja, want nu ga ik denken dat ze dus iedere keer dat vliegtuig niet goed opladen. Nee, goed, daar hebben we het nou niet meer over. Ja, dat is een technische kwestie, dat weet, daar weet <laughs> ik niet van. Maar daar, wou, daar bel ik helemaal niet over. Ja. Over die verschillen tussen hersenen van mannen en vrouwen. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat je dat helemaal niet mocht zeggen. Nee. Want mannen en vrouwen waren helemaal gelijk. Ja. En dan dacht ik in stilte altijd, gelukkig niet. <laughs> <laughs> ja. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat mannen een beter ruimtelijk inzicht hebben dan vrouwen. En dat zit hem in, vooral in het hormoon testosteron. Oh. En dat maken mannen... Gaan we nou niet meer. vertellen dat jullie van testosteron niet alleen een snor krijgen, maar ook een beter kaart kunnen lezen? Nee, een kaart lezen doe je in een plat vlak. Oh Ja. Het Een ruimtelijk inzicht, dus zeg maar stereometrie. Mannen hebben over het algemeen een wat beter ruimtelijk inzicht. Maar het vervelende is dat dat altijd zo verabsoluteerd wordt. Ja. Uh, zo van een, een man heeft per definitie een beter ruimtelijk inzicht. Zo, is het, zo eenvoudig is het niet. Nee. Ik heb vrouwen genoeg gekend, en die ken ik nog, die een heel goed ruimtelijk inzicht hebben. En wat betreft dat vrouwen meer dingen tegelijk kunnen, ook dat moet je niet verabsoluteren. Dat gaat op een bepaald niveau, maar als dat heel complex wordt, dan gaan die verschillen niet meer op. Dan kunnen mannen dat net zo goed als vrouwen, als het een heel, heel gecompliceerd geheel wordt. Maar evolutionair is dat wel te, te verklaren bij vrouwen, want ooit was het zo dat mannen gingen op jacht. ja. En Mammoten, die moesten dus ook ja. heel goed een richting kunnen bepalen. Heel goed weten waar het wild was, waar ze opjoegen, bijvoorbeeld de mammoet. Laten we die maar nemen. Ja. Waar die zich bevond. En ze moesten ook onderling van elkaar weten waar ze waren. Dus dan ontwikkel je dat ook. Ja. Ik denk dus dat dat een en is, maar dat is mijn theorie. Vrouwen die beheersten het nest. Ja. En moesten daar een hele hoop zaken bij elkaar in de gaten houden. En jij hebt zelf drie kinderen. Ja. En als je daar op past, ja. dan weet je dat dat behoorlijk gecompliceerd is. Ja. Bij ons in het nest. Bij jou, bij jou ja. in jouw nest. Ja. En de taak van die vrouw was niet alleen die kinderen, maar het waren ook. Toen had je ook al oude vandaag, oude mannen en vrouwen, die niet meer aan de jacht of aan het nest zo'n actieve bijdrage konden leveren. Zelfs de hele oeroude mens had allemaal een soort van sociale voorziening. Niet in de vorm van geld, natuurlijk. Ik vind wel, het wel heel erg omroep, Max, hoor, dat je over de wat ouderen begint. Maar hoe passen die nu in dit verhaal? Dat die vrouwen. Of, ja. Oh, we die, moesten voor de kinderen en de oudere mensen zorgen. Dat die ouderen. Pff, die die ja. noemen we het ouderen vandaag of bejaarden of wat dan ook, of ja. wat voor vreselijke woorden ook. Ja. Uh, die vielen ook onder de verantwoording weer nog meer van die, uh, van die jongere, jongere vrouwen. Ja. Dus die vrouwen hadden eigenlijk een hele brede taak. Ja. Snap je? Ja. Dus die moesten allemaal... Mogelijk... De vergelijking gaat echt voor geen meter op meer, hè, Henk. Want de, de vrouwen waar je het nu over hebt, die waren 16, 17, 18... en die oude vandaag die waren 38. Ja. En dus de, de vergelijking is natuurlijk al helemaal naar de, naar de Filistijnen. Want als maar ik... ik maak ook geen vergelijking. Nee, ik, ik, we duiden ik, alleen samen. Ik, ik duid het ja. af vanuit de evolutie. Ja. En uh, daarvan zeg ik... Uh, de, de, toen was het zo dat. En dat is mis Dat vrouwen op heel veel, heel veel dingen tegelijk moesten letten in het nest. waar zij het voor het zeggen hadden op dat moment. Het is ook niet voor niks, denk ik. en dan geef ik de andere luisteraars een kans om daar een mening over te geven. dat je veel vrouwen ziet in de gezondheidszorg. Ja. Veel meer dan in andere takken van sport. Ik vind het bijvoorbeeld persoonlijk ontzettend jammer dat niet meer vrouwen voor techniek kiezen. <laughs> oh, ja. Omdat het mij is opgevallen dat vrouwen ja. naar technische dingen soms slimmer kijken dan mannen. Ja, dat is ook een beetje kip in het ei verhaal. Jawel, mijn mannen zitten vaak op een monorail, <laughs> noem ik dat, ja. waarbij ze heel gericht op één doel afgaan. Ja. En ik heb mij dat in mijn privéleven vaak meegemaakt, dat ik dan ook heel bijna dwangmatig bezig was iets te, re te repareren. Dan kwam mijn buurvrouw even binnen en die zei: Waarom doe je het niet zo? Had ik, had ik, had, daar had ik nog nooit aan gedacht. Ja. Ja. En je moet daarvoor openstaan. En ik denk dus ook, als je meer vrouwen, in, ik noemde nou de techniek, meer vrouwen in de techniek hebt, ja. dat je een enorme sprong voorwaarts maakt. En dat denk ik echt hoor, daar ben ik van overtuigd. Nou, dat, uh, dat klinkt heel goed, Henk. Maar, maar nu ga ik weer door naar de volgende bellen. Gaan het kort verder. Heel <laughs> kort. Dag. Ja. Dag. Yvonne Duin, nacht. Hallo. Hallo. Ja. Dag. Ja, zeg het maar. Ja, ik heb een vraag uh, over de open haard. Ja. Uh, zou daar ook uh, de stam van een denneboom in verbrand kunnen worden? Oh. oh, wacht even. ja. Ik denk nog aan de open haard van Frank Dumos. Dat is een kunstmatige open haard van een dvd'tje. En, oh, ja. en daar weet ik bijna zeker dat de stam van een dennenboom daar niet in verbrand kan worden. Maar gewoon, jij bedoelt, jouw open haard bij jou thuis? Uh, nou, van een vriend van mij. Oh. Die heeft een open haard. Ja. Die heeft uh, uh, in de tuin uh, drie uh, uh, kerstbomen. <laughs> die inmiddels uh, 15, 20 meter hoog zijn. Ja. Uh, nou wil hij uh, die kappen. Ja. Nou is de vraag, uh, kan de stam... Ja. Van uh, die uh, uit de kluiten geschoten uh, kerstboom, dennenboom. Kun je die uh, in de open haard uh, verbranden? Op de... Omdat er ook, uh, ja. ja, er zit ook hars, uh, volgens mij. Ja. In een, uh, in een, uh, in een kerstboom. Nee, maar het gaat me nou dus over, over de stam hè, van een uh, dennenboom. Ja, ja, ja, de takjes en zo hebben we het niet over, gewoon puur de, de stam. De stam, ja. Nou, ja. Zelf, uh, is zo'n 15, 20 meter hoog. Uh, van, kun je die... Uh, ja, ik zou hem zomaar... wel in stukjes zagen dan. Uh, ja, ja dan, dat uh, gewoon omdat hij anders zo midden door je kamer ligt, maar dit is... Nee, even, even prakken, hè, ja. maar uh, <laughs> omdat er hars in zit... Ja. Uh, zou je dat... Uh, in je open hart kunnen verbranden? Ja, nee, de vraag is vanwege duidelijk. Het ik, ja, vanwege het hars. Ik denk dat er wel iemand is die dat weet 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Yvonne. Ja, ja. ik ben heel nieuwsgierig. Nou, dan en dat vind ik ook. Oh, die dit is. Uh, de, ja, nee, dan moeten we het snel. Want de kou is al bijna uit de lucht. En het zou fijn zijn als we het dan nu nog snel even weten. Vo voordat het. Uh... Uh, ja, want weer koude dagen aan. Ja, dat nu nog eventjes die kerstmomenten doorjassen als het kan. 0800 1121 <laughs> ja. Ik doe mijn best. Oké, okay, dankjewel. Oh, Dag. Hoi, Yvonne. Harm. Goeienacht. nacht, Harm. Hoi. Zeg het eens. Ik ben, uh, ja, ja, ik weet niet of die normaal is, maar... Uh, ochtendurine. Uh, daar moet ik het over hebben. Om eens een ik, onderwerp in de groep te gooien. Uh, ja. ja het hier wat anders, Andere vloeistels dan uh, batterijenvloeistels. Ja. Um, ik zat laatst op een feestje en uh, daar kwam het al in sprake. Hè? Ja. Uh, dat uh, ja, sommige mensen die drinken ochtend urine. Ja. ja, dat lijkt me niet uh, echt, Wa waarom echt. Waarom ook alweer? Waarom? Ja. Nou, dat vinden ze lekker schijnbaar of zo. Of, nou, lekker. Uh, ik weet het niet. Het zal wel weer gezond uh, zijn. Uh, ja, maar, althans, nou, daar gaan we maar vragen over. Ja. Uh, je, je mieren die uh, spoelen in principe uh, je, je lichaam weet je wel. Dus die halen de, de afvalstoffen afvalstof, eruit. Ja. Een beetje de gif, weet je wel. Dat komt allemaal in je ochtend uh, urine. Ja. En dan gaan ze weer uh, uiteindelijk op uh, lopen drinken. Ja. <laughs> ja, ik vind het ja. er zijn mensen die het doen. Ik weet het. Ja. ja, ja, ja. Maar goed, dan krijg je in principe weer... Uh, die, die rotzooi krijgt weer binnen. Ja. En er zijn ook mensen die uh, van de partner uh, drinken, zeg maar. Tuurlijk. Ja, als dat, dat, ja, je toch bezig bent, ja. Ja, ja uh, maar stel dat je uh, medicijnen hebt. Ja. Nou, het blijkt mij, uh, ik zit zelf 13 uh, pinnen, ja. maar het lijkt mij sterk dat uh, al je medicijnen zeg maar, uit de uh, urine is. Zeg maar dat blijft er ook wel iets in zitten, denk ik. Ja. En het lijkt me toch niet gezond. Maar wat is je vraag nu? Waarom mensen dat drinken? Ja, waarom ze dat doen. En of het wel, uh, wel gezond is. Mm. Ze eigenlijk doen. Maar volgens mij is dat het, het de principe de erachter dat je, uh, precies wat jij zegt, de afvalstoffen die worden weer uitgescheiden. En als je dat dan weer drinkt, dan dwing je je lichaam om meer weerstand aan te maken tegen bepaalde afvalstoffen. Volgens mij was dat het idee erachter. Is dat zo? Maar ik kan er helemaal naast zitten hoor. Nou, volgens mij krijg je alleen een vieze smaak uit je bek, dat, Het lijkt me sowieso dat je even na moet spoelen, maar dat is... zijn uh, van je die kleine dingen, het. ja. Nou, volgens mij je, ja. Al... Nou ja, misschien Gelukkig wilde bedankt. iemand die... Uh, die uh, nou ja, het is tenslotte tien voor vier, dus als iemand al bijna aan een, uh, aan een kopje ochtendurine toe is... als diegene even wil bellen naar 0800 1121, dan doe ik mijn best om de vraag beantwoord te krijgen, Harm. Ja. Ik wil zeggen, probeer het niet uit. Nee. <laughs> ik uh, heb uh, uh, liever lieve appelsap. Ja, ik ook. Ja. Nou ja, of een uh, glaasje melk. Iets uh, willekeurigs anders, ja. ja dan, uh, dankjewel, lacht. Harm. Ja. Is goed. Doeg. Bijna Brooke Fraser en there's something in the water. 0800 1121. Uh, Als je harm kunt uitleggen waarom mensen wel eens ochtend urine drinken. Er schijnt een groep mensen te zijn die dat doet. Yvonne wil weten of een dennenboom ook in de open haard kan. Uh, even kijken, meneer Joop wil weten waarom we het gokken op koersdalingen op de beurs niet gewoon afschaffen. Richard wil het verschil, oh ja, het verschil in hersenactiviteit tussen man en vrouw... is eigenlijk een beetje beantwoord zojuist door Henk. Uh, Richard Bende wil weten waarom kinderen zo goed in spiegelschrift kunnen schrijven. Ina van der Molen vraagt zich af waarom zij in Slotervaart... regelmatig zusje wordt genoemd. En dat muziekje van mevrouw Scholte. Ja, er is al het een en ander over gezegd. Maar mocht je nog een aanvulling weten, 0800 1121. Hé hey Richard, daar was je weer. En ben ik weer. Ja, ik herken je ook aan het piepje in je telefoon zo langs mijn hand. Oké, okay, daar ja, kan, kan ik er niks aan doen. <laughs> nou, zeg het eens. Dus. Ja, mijn, mijn antwoord op schroefdop, de schroefdopjes. De schroefdopjes van Hak, uh, ja. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, dat kan een patent zijn. Maar, maar, maar ik, ik wil maar de, de analogie van de koffiepads van de coffee -pads ja. Van Egbert. ja. En dat ging ook iedereen namaken. Ja. Ja, met andere woorden, jij denkt wel dat er het ook het, ook, het handige... Bleken. Sorry? Lucratief. Lucratief, ja. Nee, ja. daar zit wat in. Ja. Nee, ik denk het ook. Ik denk dat ieder systeem op een gegeven moment... ook al is het dan misschien net ietsje anders... dan toch ook wel weer door iemand anders uitgevoerd gaat worden... als het tenminste werkt. Ja, ja als er een patiënt op zit, dan... dan uh... Kunnen ze misschien denken van, van ja, de kosten zijn uh, hoog, maar doen we het toch? Ja. En je ziet het ook, ook nu in andere dingen. Ja, nee, dankjewel Richard. Goed. Ik... Het, het, het... Oh, oh, oh, een antwoord op de... Ja, we hebben en niet zo'n goede telefoonlijn... en op een of andere manier zit er een soort vertraging in. Dus ik ga even door, Richard, sorry. Mevrouw Lemmens. Goeiedag. Goeiedag, mevrouw Lemmens. Dag, mevrouw de Jong. Yes, ik, zeg het eens. Ik heb een hele vervelende vraag. En dat oh. zit ik al een post mee te worstelen. Nou. We hebben het vandaag aan de dag alsmaar over doping... Ja. en allerlei stimulerende middelen wat de sportmensen gebruiken. Ja. Maar heeft dat nou ook, niet geen, of heeft dat nou ook invloed op de voortplatting van de mensheid. <laughs> want als je toch spullen gebruikt, want als je ook onder de medicijnen zit ook, ja. heb je allerlei uh, zeg maar stagnaties in je lichaam. Ja, maar, maar nou die sporters, ja. die ja. toch, die willen kinderen hebben. Oh. Gaat die troep nou niet mee, want het zijn toch hun zaadjes zijn toch dan ook besmet. <laughs> dat we dat we straks nog het hele verhaal krijgen over epo-babies. Ja. Nou ja, en uh, andere dingen. Ja. Als, uh, met, want het zit toch ook in het bloed, als ze in het bloed gaan zitten knoeien? Ik begrijp wel. Opeens een hoop drukke kinderen bij ons op school. Nou, de nee, oh, nee, dan dat de nou, dat bedoel ik. Nee, net zo'n flauw grapje. Daar moet je geen grapjes over merken. Dat vinden mensen heel nou, vervelend. Dat ja. heeft toch ook invloed ja. op de voortplanting? Ja, maar sowieso, ja, nou, u heeft een punt hoor. Absoluut. En ik ben ook heel benieuwd naar het antwoord. Alleen de meeste topsporters, die zijn de, en dan de echte topsporters, die zijn begin twintig. Dus dat, die zijn meestal niet dat ze overdag nou een heel epo aan het ontwikkelen zijn en dan s'avonds uh, ondertussen. Nou ja, misschien ook wel. Maar het zit toch in je lichaam? Ja, maar dan, dan, dan, dan gaat die... het toch ook Om... weer uit? Want het moet, je moet op een gegeven moment wordt je getest, dus het moet er ook weer uit. Ja, maar waarvoor kunnen ze dan met die testen dat merken dat ze die, dat ze die spullen gebruiken? En omdat ze dat dan vrij snel op het gebruik doen. Maar u, nou, nee, en maar de u heeft. En het... daarna kunnen het toch nog een keertje eruit komen. Ja. Ik heb geen flauw idee, maar ik vind wel dat u een hele, hele goede, um, ik denk bij mij, een goede ja, vraag stelt. Want, ja. dat, dat is toch niet normaal? Nee. En juist omdat met al die stimulerende middelen vandaag en de dag ook veel uh, nou ja, vervelende dingen horen onder de kindertjes. Ja. Die heeft dit, die heeft dat, wat je vroeger nooit hoorde. Ja. En tegenwoordig is het eigenlijk uh, ja, de orde van de dag. Ja. En dan is het een HD-kind of een HDH-kind, weet ik hoe het heet. Nou, en dan hebben ze dit en hebben ze dat. Ze hebben te vroeg geboorte. Die vrouwen die zijn onvruchtbaar, die worden dan kunstmatig geïnsimineerd. Mm. Begrijp je? Dat had je? vroeger. Nou, toen ging het aan de lopende band. Er nou, er dan ja, die, maar mevrouw Lemmens. Mevrouw, mevrouw Lemmens, ik begrijp uw punt, maar om het nou op EPO te gooien, denk ik dat dat iets te kort door de, door de bocht nou, het is. het is niet alleen EPO wat ze gebruiken. Ze gebruiken nou toch ook allerlei andere troep? Ja. Het is toch niet alleen EPO meer? Je hoort nou allemaal andere namen ook. Ja, want, ongetwijfeld. Om is niet te gaan. Ja, want EPO is inmiddels vrij makkelijk op te sporen. Goed, nou ja, en, ik weet het niet. We zijn ja, maar het... zo vernuft geworden in die dingen. Dat sowieso, ja. En, en uh, ja, ik... Ik denk weer maar erger. Nou, dat kan toch nooit gezond wezen? Nee. Nou, u heeft een punt. Ik zeg 0801121. Eens even kijken of iemand daar uh, uh, uh, zich mee bezig heeft gehouden. En dan... Juist omdat dat allemaal zo, zo stiekemptjes gehouden wordt. En dan ja. komen ze met een verhaaltje. Ja. En dan ineens is het verhaal weer anders. Ja, dat, maar, maar bijvoorbeeld Michael Bogart. Ja? Dat uh, las ik toevallig nu. Dat zijn vrouw er wel vanaf wist. Ja, uiteraard. Dus de meesten weten ervan. Dus ik, de ja, ik denk, de nou ja, soms, soms, soms kan dat natuurlijk ook niet. Maar Maar ik, ik neem aan dat de dingen die privé thuis worden besproken... iets anders zijn dan wat je aan de grote klok hangt over je dopinggebruik, toch? Ja, dat hebben ze al die tijd hebben ze dat wel geweten, maar verzwegen. Nou ja. En nou moet het naar buiten komen. Ja. En nou wil men de onderste steen boven hebben. Iedereen, ja. Ja, ja nou, ja. Maar dan... Ja, ik weet het niet, maar het gaat er bij mij daarom als jij met uh, spullen werkt, want als jij al onder de pillen zit ja. en al die dingen meer en je mankeert wat, kan je ook geen kindertjes maken. Nou ja, het verschilt ook... een beetje per middel, dat weet ik bijna zeker, maar als iemand daar nog iets meer over kan vertellen en dat kan duiden, dan moet diegene vooral eventjes de telefoon pakken en bellen naar 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, mevrouw Lemmens. Nou, ik hoop dat je er een beetje inzicht in krijgt. Ik ook. dat is altijd fijn. Ik inzicht ook in krijgen. Ik... Op... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dank, ja. Dank u wel. Goedenacht nog. 0800-1121.